Moudschreurs met het Ennebashjournaal. Ze beleger de Koerdische enclave Afrin in het noordwesten van Syrië verlaten, zegt de VN. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zijn het er veel meer, zo'n 150.000. Het zijn vooral Koerden die vluchten uit Afrin. Dat is omsingeld door het Turkse leger. Dat ontkent dat het gisteren een ziekenhuis in Afrin heeft beschoten met mortiergranaten. Bij de aanval zouden 16 doden en tientallen gewonden zijn gevallen.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 Twee jongens van 14 en 15 jaar zijn in Krimpen aan de IJssel opgepakt voor het achterlaten van een tas met daarin vuurwerk en een leegstaande loods. Omdat de politie dacht dat er mogelijk explosieven in de tas zaten, rukten hulpdiensten massaal uit. Ook werd een aantal woningen in de buurt van de loods ontruimd. Het onderzoek bleek dat het ging om illegaal vuurwerk, waaronder cobra's. Kelt Nuis heeft bij de wereldbekerfinale schaatsen in Minsk de duizendmeter gewonnen. En daarmee won hij ook het wereldbekerklassement. Nuis rekende in een rechtstreeks duel af met zijn rivaal, de Noor Lorensen. Bij de vrouwen won Marit Leenstra, de duizendmeter. Bij de eerste 500 meter bij de mannen was het podium in Minsk helemaal oranje. Hein Otterspeer reed met 35-600ste verrassend de snelste tijd in een baanrecord. Jan Smekens werd tweede en Ronald Mulder klokte de derde tijd.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 Assim you me mata I catch you, te pego, catch you se eu the sea All I want Let's start the party! You're a flag at turn six, careful. I see you, thank you. We zagen allemaal een hele goede middag. Hier is hij weer ondergetekende Fred Hai Bij ZFM Entertainment. Voor u tot de klokjes van 7 uur. En dat ook op 106.9. 104.5 op de kabel. En uh, ja, DHB Plus 5C. En dit was Ferry Korsten. En de race. En we gaan lekker verder met Serses. Uh, naar Serie 1. Jij bent van mij.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 Ik wil niet meer zonder, al mijn dromen zijn nu uitgekomen Gelukkig is aan mijn zijde, voor iemand zoals jij Je laat me vliegen, om naar de sterren en daar voorbij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 Go, go, go, go, go, go. When I would do anything for you, I would. I'm thinking of ways that I can win your heart, but I'm so confused I don't know where to start. But visions of love forever in. Say that love's mine. Payment for you, Dutch top 5. Entertainment uh, Dutch Top 5 uh, Jamai was dit in uh, Ja, genoeg te doen En uh, zeker, we gaan een lekkere gauw oude rij Van Hot Chocolate en You Sexy team. Blijf er lekker bij, tot 7 uur De Entertainment voor You, mijn naam is Fred High En uh, ja, als je net begonnen bent met eten Eet smakelijk Thing, sex, a so thing. You, I believe in miracles. Since you came along, you, sex, of so thing. Sexy Thing. En dat allemaal hier bij CFM Entertainment for you. En dat op die 106.9 104.5 DAB plus 5C. En uh, ja, natuurlijk ook ja, ik bedoel uh, ook op uh, kabelkrant. Ja, dat bedoel ik gewoon. We gaan eventjes naar Monique Smit en we uh, hebben het overwild. Ja, ik moest eigenlijk zeggen, digitaal Analoog, kanaal 40 en 45 natuurlijk van de uh, Zigo. dan Monique Smikt en uh, zij had het over ja, ja helemaal wild en uh, ja, we gaan, uh, we gaan nog een lekker nummer doen uh, uit uh, entertainment, for you, uh, entertainment For You, Dutch Top 5 De Entertainment For You, Dutch Top 5 Zoals ik al zei, en dat is Bertha van Beek en jij was de liefde van mijn leven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 Je hebt me zo betrogen, je jaren worden zaken los en over jij Alles is te laat, ik ben ontzettend kwaad, ik moet alleen zijn. was hij dan uit de Entertainment Dutch Top 5 en uh, ja, Bertha Verbeek en ja de liefde van mijn leven, ja en ik wou net zeggen maar blijf je nou dit is een, uh, een nummer van Daniel Lopez en uh, I Will Never Stop Girl, there's no time for love if you don't know how you feel I promise you we can try again I hope you know that I'm for real Understand my heart. You knew I could forgive. Cause I don't wanna lose your love. Lekkere zwijnen was dit. Ja, heerlijk. En ik heb er eigenlijk nog zo'n eentje. En luister maar. En, uh, I'll take care of you. Uh, Joe Bonemassa. En Bert. Of Bert. <laughs> Bert Hart. Luister zelf maar. Ja, oké. Okay. Oké, okay, ik heb wel splachtgeblek. of den eventjes uh, lekker, uh, lekker uit laten spelen. Joe Bonamassa en Beth uh, Hart. Ja, heerlijk nummer. Mm. Lekker om mee, uh, mee weg te zwijmelen. Hier bij CFM Entertainment View en we gaan uh, verder met Color Me Bad en All For Love. Ik was jong al in de velden, Ik was altijd al in de rij. Mama die maakte zich zorgen, Ik kwam niet thuis bij etenstijd. Ik was sinds jong al in de velden, Ik was altijd al in de rij. Mama die maakte zich zorgen, Ik kwam niet thuis bij etenstijd. Ik zocht alleen een klein beetje geluk. Een klein beetje geluk, een klein beetje geluk. Ik zocht alleen een klein beetje geluk. Ik zocht alleen een klein beetje geluk. Klein beetje geluk, een klein beetje geluk. Ik zocht alleen een klein beetje geluk. Je kon me vinden op het plein met een koningsketting om mijn nek. Zo van blink, blink. Ik had een meisje aan mijn zij.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 Ik was jong al in de velden, Ik was altijd alleen de rij. Mama die maakte zich zorgen, Ik kwam niet thuis bij etenstijl. Ik was jong al in de velden, was altijd alleen in de rij. Mama die maakte zich zorgen, Ik kwam niet thuis bij etenstijl. Ik zocht alleen een klein beetje geluk. Een klein beetje geluk, een klein beetje geluk. Ik zocht alleen een klein beetje geluk. Een klein beetje een klein beetje geluk. Ik zag alleen een klein beetje geluk. Een klein beetje geluk, een klein beetje geluk. Ik zocht alleen een klein beetje geluk. Met de Sony Ericsson in alle kleuren, gewoon voor de willikers. calls in de cirkel. Wij waren de bol, niet de beautiful. Energy broeken voor de mensen met doeken. En de mensen met de avireks. check van de. Ja, de boys waren chachi En uh, allemaal van Ali B en een klein beetje gelukt En uh, ja, en uh, we hebben ook iemand in de uitzending En zoals ik al uh, voor in het vorige programma zei Met, uh, met uh, Albert Jan en uh, Rob natuurlijk Ja, Bob Offenberg Bob, een hele goede middag nog ja, goeiemiddag. Hoi. Hey, goedemiddag. Ja, ik bel jou even natuurlijk uh, in verband met jouw uh, nieuwe single. Ik voel ja, me super. weer een, uh, een nieuwe singendag, titel uh, Ik Voel Me Super. Ja. Weer een, een, een, een, een, ja, een nieuw liedje eigenlijk, die uh, afkomstig is van de album die ik een half jaar geleden heb uitgebracht. Ja. En uh, nou, van de album wilde ik een aantal liedjes wilde ik graag uh, uit gaan als single, zeg maar. Dus ik heb in totaal drie gekozen. Om uh, het uit te gaan brengen als single. Ja, want de, de, die, die album, dat is uh, ook uh, genaamd, of uh, noem me dat. Die heet ook Ik Voel Me Super, hè? Nee, die heet Mijn Trots. Oh, Mijn Trots, oké. Okay. Ja, bijna. Daar, nou, okay, nou, daar heb ik hem hier verkeerd aan, nee. maar dat weet ik niet. Nee, maar niet, maar goed, in ieder geval, daar komt hij vanaf. Ja. Uh, daar wilden we inderdaad ook drie singles af gaan halen. Er zijn er nu in totaal twee geweest. Uh, de vorige was Jij Was Mijn Zomerliefde. Ja. En nu de nieuwe, <coughs> Ik Voel Me Super we eigenlijk een beetje uitgestippeld wat we nou precies nog uit willen gaan brengen. Ja. Uh, er komt er nog eentje aan van het album die zal begin uh, juni uit gaan komen en dan hebben we tot eind van het jaar tijd om een uh, heel nieuw liedje te gaan maken. Oké. Okay. En dan ga je, ga je ook nog eens iets, iets, iets, iets uitbrengen een hele verzamelalbum of zo met uh, twee drie cd's? Um, nee dat niet. Ik heb nou vorig jaar dat ik dan een uitgebracht. Ja. En um, nou ja, goed, kijk, een album dat breng je niet jaarlijks uit. Dus uh, dat zal voorlopig nu even niet erin zitten. Dus we gaan nu voorlopig gewoon echt werken aan, aan de singles. Als en een paar, een paar leuke singles in ieder geval. Ja, precies. Singles die gaan er gewoon volop bij aankomen en uitkomen uh, de komende jaren, om het zo te zeggen. Ja. Daar blijven we lekker mee doorgaan. Uh, dus ja, en nu de nieuwe wie pas uit is dan, wie uh, wel afkomstig van het album dan. Ja, ja. Ik vond me super. Ja, heerlijk nummer. Ja. ja, kan niet anders zeggen. Heerlijk, Heerlijk. Uh, ja. ja. Het, weer, het weer is er niet voor, maar goed. <laughs> nee, nou goed, kijk, het, het liedje op zich natuurlijk, het, het liedje begint rustig. Ja, ja. Hè, en, en een beetje droevig en noem maar op. En daarna is het gewoon één rood feest. met Ja, één... ik wou net zeggen, daarna, ja, barst de spetters los. Ik wou net zeggen, en het is ook echt een, uh, ja, een soort kroegliedje, om het zo te zeggen, vind ik altijd maar. Een kroeg krijgen. Ja. En, uh, ja, ik heb het ook met een videoclip uh, opgenomen in de kroeg. Dus ja, daar komt het allemaal wel mooi samen in één, en, uh, ja, als een mooi liedje naar boven. Ja. Het is gewoon echt een, uh, ja, een, een gezellig liedje, laat ik het zo zeggen. Ja, uh, het, is, het is inderdaad gewoon een, een lekkere opbouw, laat ik het zo zeggen. Ja. ja en als er ja, mensen nieuwsgierig kan... zijn, kunnen ze in ieder geval op YouTube uh, kunnen ze jou ook uh, er vinden natuurlijk. Ja, nee zeker weten neem als je de clip niet hebt gezien, of je wil hem graag zien, of dat je hem niet gehoord. Ja. Kijk dan even op YouTube, uh, ja Bob Offenburg, ik voel me super. En ja, uh, nou, ga wij eens lekker naar luisteren. Ja, zou ik ook zeggen. Hé, hey Bob, kunnen ze jou ook nog vinden ergens op een uh, uh, eigen uh, website? Jazeker, dat kunnen ze doen op uh, boboffenberg.nl En natuurlijk ook op, uh, op social media, op Twitter, ja. Instagram en uh, Facebook. Als je even zoekt, onder Bob Offenberg, dan kom je mij vanzelf tegen. Ongetwijfeld. Ik weet er alles van. Zeker. Nou, nou, nou, nou de rest nog. Ja, precies. Hé, hey. hey, Bob, ik wil jou in ieder geval bedanken. Van de, ja, we gaan uh, langzaam af uh, naar, uh, naar zes uur. Uh, ja. voor het nieuws. En uh, ja, ik wil hem nog eventjes kunnen draaien in ieder geval, uh, uh, voor de mensen thuis. En uh, ja, mochten ze in ieder geval uh, nog wat uh, informeren, kunnen ze jou dus uh, gewoon via Facebook, uh, Instagram kunnen ze je bereiken. En uh, ja. ja, de clip, uh, clip bezichtigen in ieder geval op YouTube. Inderdaad, tot helemaal. Blijf lekker volgen. Zo is het. Hey Bob, bedankt voor je tijd. Dankjewel en uh, tot de volgende keer. Hey, groetjes en uh, goed weekend. Oké, okay. dankjewel. Hey, succes. Hoi, hoi, dankjewel. Hoi. Ik had niets te kiezen, de keuze maakte jij. Jij zag het nut niet meer van een leven met mij. Het heeft nog even pijn gedaan, maar dat is nu voorbij. Ik zing, ik lach, de zon. de bam. Ja, dat was hij dan. Bob Offenberg en uh, zijn single en uh, ik voel me super. Nou, ik ook hoor. En uh, ja, langzaam gaan we naar de klokjes van zes uh, uur. En ja, ik ga in ieder geval nog een plaatje draaien. En dat is een plaatje van Graziano en uh, ja, Donna Romantica. Oftewel, uh, ja, een heleboel, Nou uh, heleboel. Nou, nogmaals, uh, luister maar. Ik kom, uh, kom er zelf niet meer uit, joh. Mijn Herze schlägt niet gern allein Es liebt nur dich und will dir nahe sein Zum Träumen nehmen wir uns Zeit Gefühlt mit Sehnsucht, ohne Einsamkeit Mein Universum, das bist du Komet vlieg ik hier zu. Kom, schließe deine ogen, du kannst mir voll vertrouwen. Der Horizont is voor ons nah. Nie meer, allein. laufen auf rosenstraßen kein weg mit dir ist mir zu weit ne allein En niet meer alleen, donna romantica. Ik zou zeggen, tot zo direct in de tweede uur van Entertainment for You. Ik zou zeggen, doei doei, tot zo. Ik loop door je straat in de hoop dat jij er bent.